Even na 12 uur voort Een goedemiddag. En welkom bij deze speciale uitzending: De intocht van Sinterklaas. Albert Jan en ik zitten in de studio, een warme studio. Maar we hebben ook een Piet, de Radio Piet, die aanwezig is bij de intocht. Want is hij al binnen? Goedemiddag, Radio Piet. Goedemiddag allemaal schrijven. Um, ik sta nu boven op het strand bij de Rotonde. Maar uh, het is uh, ijskoud. Maar uh, dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Dus uh, het. Uh... Het plein bij de casino staat helemaal vol. Het strand staat helemaal vol. En zo te zien komt nu net Sinterklaas eraan. En die staat net... Die, nou ja, bijna komt hij het strand op. Bijna. Even kijken. Even kijken of ik uh, een zwarte piet kan vinden. Maar je ziet natuurlijk een heleboel, heleboel kleine zwarte pietjes... Ook, ook heel veel, ja. Allemaal keurig, uh, met, met, met uh, alles aan en zo, helemaal... Met op, ja. Ja, is helemaal goed. Ja. En moeders en papa's en opa's papa's. en oma's. Ja, iedereen staat met de overwarmers op, capuchons op, handschoenen aan, noem maar op. Ik zal weer even kijken. Maar uh, is de boot uh, wel uh, veilig uh, geland op het strand? Ja, ja, klopt. Dus wat dat betreft... Hij ah, staat nu zeg maar op die boot uh, waarmee hij het uh, strand op komt van de KNRM. Ja, tuurlijk, die zijn er ook weer bij, hè? Ja. Zijn er ook Pieter op de boot? Mm, dus zover ik kan zien... Oh, ze stappen nu net van de boot af. Ah. Dus ze zijn op het land. Maar hoe komt Sinterklaas nou van die boot af? Want dat, dat, is, een, dat is vrij hoog, toch, op dat ding? Ja, ja dan staat er staat zo'n uh, soort trappetje staat ernaast. Zo'n uh, hoog trappetje met een... Uh, armleuning. Oké. Okay. Oh, en ik zie net dat uh, Ameriko ook er is. Zo. Die komt ook aangelopen. De Pieterband natuurlijk. Een drukte van belang dus. Ja, zeker weten. Maar het is ook, ook het hoogtepunt van het jaar hè? in, Zand, in Sinterklaas. Ja, tuurlijk. Sinterklaas in Zandvoort. Even kijken. Keer in... Heb je al een lekker le lek neusje? Ja, dat kan horen. <lacht> ik zie hier een uh, klein meisje met een mooie pietenmuts op. Ja. Kun jij Sinterklaas al zien? <lacht> nou, nah, een beetje verlegen, ga maar niet uit. <lacht> dat was jij ook vroeger, toch? Ja, ik was ook altijd verlegen. Zeker <lacht> als Sinterklaas aan land kwam. Ik ga vanavond weer mijn schoen zetten. Oké. Okay. Dus Americo okay. is er ook al? Ja, Ameriko is er. De pietenband. En uh, die, Ja, de Pieterbend en de vrachtwagen waar de Pieter straks op gaan. Oké. Okay. En waar gaan ze dan straks allemaal naartoe dan? Nou, ze, uh, ze gaan eerst uh, een stukje over het strand. Dan lopen ze naar boven op het uh, pleintje bij, de bij het casino. Dan gaan ze de kerkstraat naar beneden. Ja. Richting het kerkplein. Daar zal Sinterklaas samen met de burgemeester een uh, ja, interview houden. Uh, kinderen ook gaan zingen en die staan daar te wachten ook op Sinterklaas. En uh, daarna vervolgens gaan ze met de hele stoet, Pieter en Sinterklaas aan voorop... gaan ze richting uh, de Koffersport ook. Zo, druk programma. Zekers. Ja, dat is een geweldig spektakel, hè, vanmiddag in de Corver Sporthal. Ja, ja, ja. Ja, daar ja, 300 kinderen. Alle kaarten zijn, zijn verkocht voor dat festijn. En die kunnen ja. allemaal vanmiddag weer een pieten diploma gaan halen daar. Ik zie hier nog iemand staan. Mag ik jou het vragen? Nee. <lacht> <lacht> <lacht> ik denk dat ik heel veel kinderen afstoot. Maar het is logisch natuurlijk, want ze willen allemaal sinterklaas zien. Te nou, we gaan anders op zoek naar een mama of een papa. Ja, ik ga even kijken. Want die, die, die, die durven misschien wel voor de radio te komen. Ja. Wij komen zo meteen bij je terug, Radio Piet. Is goed. Gezellig, na het volgende plaatje spreken we weer. Tot zo meteen. Tot Juist van uh, onze Radio Piet. Daar in het uh, koude, uh, koude, koude rotonde, zeg maar uh, op het dan. Want het is koud, hè, vandaag. Ja, maar met, met de, onze radio Piet heeft ook een naam, hè? Ja. Want gisteren was bij de landelijke intocht was, uh, was uh, een andere collega van ons uh, aanwezig. Maar vandaag is Thomas voor ons aanwezig. Radio Piet Thomas. Radio Piet Thomas vandaag live in Zandvoort. Zo is het. Hè. Zometeen gaan we naar de radio Piet uh, weer uh, live overschakelen. Eens even kijken wie die uh, dan aan de microfoon heeft. Vandaag helemaal niet klagen met het weer. Het is heerlijk zonnig hier in Zandvoort. Wel koud, dus houd er rekening mee als je naar buiten gaat. En als je zo meteen op het raadhuisplein nog wil zwaaien naar sint in zijn pieten Klik je erop aan he, op de kou vandaag hier in Zandvoort. Wij gaan weer live schakelen met onze radio Piet Thomas. Hoe is het Thomas? Hoe is de situatie ter plekke? Nou ja, nog steeds goed. Alleen koud. Enorm koud. En ik sta hier naast een uh, mevrouw. Goedemiddag, goedemiddag. Komt u elk jaar bij de intocht? Niet elk jaar, maar af en toe een keer, als het goed weer is. Snap ik, maar het is nu al koud, hè? Koud, maar het zonnetje schijnt en het is heel gezellig. Dat is goed om te horen. Um, even kijken hoor. Kijken of ik nog iemand anders kan vinden, kindje. Even een vraagje tussendoor. Uh, vorig jaar ja. was er nogal wat problemen met de mijter van uh, Sinterklaas... En dat jaar daarvoor met zijn petje. Maar heeft hij zijn mijter gewoon op? Nou, ik ben sinterklaas even kwijt uit het oog. <laughs> uh, oh, oh, daar loopt hij. Ja, ja, hij heeft hem op. Oh, dus hij heeft hem op. Dus probleemloos geland met alles drop en dran. Ja, helemaal compleet. Hé, gelukkig zeg. Dat vind ik even. Dat is een. Poeh, ik was wel weer bang oh, dat er Pieten. weer wat misging. Ja. En uh, de Pieten? Hoe, uh, vele Pieten? Ja, nou, ik zei hier toevallig naast de Piet. Oké. Okay. Die net pepernoten aan het uitdelen is. Oh, lekker. Hallo, Hallo Piet. Duk eens. Hoe gaat het met u? Ja, gaat goed. Sinterklaas is al aangekomen, zie ik. Een keertje op tijd. Bent u uh, veilig aangekomen? Ja, hij is veilig aangekomen. Wij zijn hier een andere route. Ja. Oh, dat is mooi. Nou, dat was dus een Piet uh, die hier rond de, rondloopt. loopt. Uh, even kijken. Maar je hebt dus ook een heleboel kleine kindertjes al gezien en zoals je al zei allemaal keurig opgemaakt en, en, ja, opgemaakt. en, en, en mooie, mooie kleding aan en zo. Ja, ik, uh, <laughs> ik loop tussen de mensen druk erdoor, door maar het is een beetje moeilijk om overal tussendoor te komen want het staat helemaal vol hier ook. Ja, dat begrijp ik. Heb je een ZFM Jackje wel aan? Nee, dat was maar iets te koud. Oh ja, daar kan ik me eens bij voorstellen. Ja, dan ben je een beetje onherkenbaar, hè? Ja, precies. Nou ja. Maar goed, vele, vele kindertjes hebben dus gehoor gegeven om naar het badhuisplein te komen. Ja. Oh, ik krijg ineens wepernoot in mijn handen geduwd. Dank je nou, wel, Piet. Goed bewaren, hè? Ja, ik stop ze in mijn zak. Oké. Okay. Mooi, wat... Weer allemaal Pieter. Oh, en de stelte. Pieter is er ook op de lange stelte. Oeh. Die hem natuurlijk bovenuit steken. Pieter die staat te dansen op de vrachtwagen. Is de muziek al begonnen of nog niet? Uh, ja, zeker. Oké. Okay. De pietenband. Ja, er is zo. Uh... Ik, ik denk dat elk moment uh, Sinterklaas naar boven zal komen via de trap. Nou, dat kan natuurlijk wel even duren, hè? want het is een oude man. Hè? Ja, dat, ja, dat duurt wel even, denk ik. <laughs> Ja, uh, Radio Piet Thomas, heb jij uh, de hoofdpiet uh, ook al gezien? Dat is die ja, hele grote Piet, is dat? Ja, ja, die uh, staat beneden op het zand. Oké, okay, die houdt de boel uh, goed in de gaten dat het allemaal vlotjes verloopt. Ja, gewoon een, uh, de persoonsbeveiliger van uh, Sinterklaas. Ja, ja. Dat, dat moet tegenwoordig allemaal, hè? Ja, nou ja, wat een gedoe allemaal. Ja, maar bij ons gaat het allemaal weer vlekkeloos, hè, hier in Zandvoort. Ja, kijk, ik heb hier nog een paar kinderen staan naast mij. Hoe heet jij? Vincent. En uh, nog iemand. Simon. Simon en Vincent. Komen jullie nou hier vaker uh, bij Sinterklaas in, toch? Tuurlijk. Ga je vanavond ook je schoen zetten? Ja. En uh, wat heb je allemaal op je verlanglijst staan? Niks. Niks? Je moet toch wel wat vragen aan Sinterklaas? Um, ja, ik heb niks. Geld. Oh, je hebt, oh geld. Ja, je hebt alles al, zeker. <laughs> Goed, dankjewel. Simon, ga verder met jou. Wat, wat heb jij op je verlanglijst staan? Niet veel. Ook niet veel? Nou, dat schiet lekker op. Zou Sinter, uh, Sinterklaas vannacht snel klaar zijn, denk ik, bij jullie? Oh pepernoten. Ja, ah, kijk, dat is lekker, hè? Hé, hey, Thomas, allemaal, ja, allemaal makkelijke kinderen, hè? Sorry? Allemaal makkelijke kinderen. Ja, makkelijk, joh. Ja, dus ze hebben alles al en ze hoeven verder niks. Ja. <laughs> Alleen heel veel geld. Ja, dat begrijp ik des, dan ook des, weer. Ja, des te meer tijd is Sinterklaas vannacht, hè. Ja, zo is dat. Nou, geniet er nog even lekker van daarin. Ik zeg even tegen Sint en Sint-Pieter dat ze nog maar een klein half uurtje hebben. En dan moet ze alweer ja. zijn bij de loco-burgemeester, Jop Ah, Ik zal het even doorgeven. Oké, okay, en wij spreken elkaar straks. Ik ben de muziekpiet.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 Hoewel het verleden tijd zal zijn. Oh, de zwarte Pieter Blues. De zwarte Peter Blues. Don't step on my blues, wear you're. Een ander liedje: De zwarte Peter Blues. Hoewel het verleden tijd bij zijn. Ja, bij CFM verwelkomen we graag. De muziekpiet, joh, de zwarte Pieter Blues. En we hebben nog een uh, Piet in de studio. Ja, het is uh, de vers van de pers, uh, Piet. Ik ben de perspiet. Wie het weten, nou luister goed. Het laatste nieuws uit het kastie. Verder kwam hij niet Met heel wat duw en trekwerk Hebben wij hem toch gered En toen is hij gelijk op een dieet gezet Het laatste nieuws uit het kasteel En nog maar net gebeurd Gecheckt, getoetst en nagekeken En niet afgekeurd Zo blijf je op de hoogte Door de bron die alles ziet Het allerlaatste Sint-journaal Vers van de perspiet En dat ben ik, het nieuws Namelijk alles ja, ja, ja, ja, ja. moest heel even in de vriezer zijn En Klunspiet gooit de deur dicht Dat was niet zo fijn Maar Jago is echt handig Dus heel lang hij niet vast De vers van de Perspiets. En hij zit en tegenover mij, de vers van de Perspiets. Uh, Albert-Jan. Ja, ja, goedemiddag. Met Sinterklaas-nieuws. Goedemiddag. Nou ja, natuurlijk de hoofdmoot de komende. Hè, de, de, de, de, de, de, tot twee uur. Is natuurlijk het live schakelen met uh, onze uh, verslaggever Thomas ter plaatse. Bij de intocht van Sinterklaas. Tegen uh, vijf over half één gaan we weer uh, terugschakelen met Thomas. Voor meer live verslag van af. Wellicht het Badhuisplein, dan wel vanuit de Kerkstraat. En wie weet al op het uh, Raadhuisplein. Maar dat zou wel heel snel gaan. Hè? Want ik bedoel, uh, Sinterklaas is niet zo snel. Nee, dat bedoel maar, ik. Dat komt nog wel. Goed, wat hebben we verder nog uh, op het programma staan? Natuurlijk Sinterklaasjournaal in het kort. Want uh, ja, de, de, laten we zeggen, het mysterie rond Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan dat is gisteren tijdens de uh, officiële intocht in Zaandijk uh, opgelost. Daar hebben we straks ook nieuws over. En de stoomboot, voordat hij aan ging leggen... ging op een gegeven moment links varen. Dat had ook een oorzaak. Mm. En de snotpiet, die alles goed doet... Ja, die werd weer teruggestuurd dat hij aan boord moest gaan... want die mocht niet mee met de andere pieten. Maar hij heeft later toch iets gevonden waardoor hij toch nog meekom. Daarover straks ook meer nieuws. En natuurlijk zijn we heel benieuwd of inderdaad de juiste letters... vannacht in de juiste schoenen zijn gekomen. Want er was natuurlijk een heleboel te doen over die verkeerde verpakkingen... uit de verpakkingen gehaald, verkeerde namen erop, verkeerde letters in de doosjes. Een paniek al om. Ik ben erg benieuwd hoe dat afgelopen is. En natuurlijk het hot item, de plaatjes hè. Want ja. het ruilen van die plaatjes, dat is zo'n zo gigantische actie. Allemaal van die Sinterklaas, uh, Sinterklaas-plaatjes. Goed, het Sinterklaas-weerbericht, zoals gezegd. We hebben in de tweede uur natuurlijk de Sinterklaas-evenementenagenda. Moet je ook niet onderschatten. En natuurlijk om half twee hebben we het dier van de maand. Nou, welk dier zal dat nou zijn? Ik heb geen idee. Amerika oh, natuurlijk. Oh jeetje, Ukkel. ja, natuurlijk. Goed, half twee natuurlijk, rond half twee het dier van de maand, Americo En niet te vergeten, tegen kwart voor twee natuurlijk het Sinterklaasgedicht. Maar de hoofdmoot is natuurlijk onze verslaggever Thomas ter plaatse. En uh, om vijf over half één gaan we weer live schakelen met Thomas, onze Radiopiet. Zo is het. Nou, dat klinkt uh, heel spannend weer uh, vandaag, Albert-Jan. Uh, ik denk ook, we zitten bomvol met Ja. Dudes. Ja, nee, die spanning die stijgt. De dagen oh, oh, oh. voel ik me... Hoe zou het nou door uh, de verliefdheid raar. komen? Dat zou mooi zijn. Ja, ja, heel mooi. Geen trek in eten en ik kijk niet, maar ik staar. Hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel? Misschien dat jij wel weet wat ik bedoel.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 Wat zijn ze nou? Muziek nou? Piet? Iets met een O. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Maar op wie dag zeg ik niet. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Op een hele mooie Piet. Hij is zo lief. Oh, en hij heeft een mooie lach. Ik ben verliefd.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 Go lead. Ja, dat zijn die echte pizzabakkers, hè? Die Mario's. Die heeft, toch, die heeft geen uitstraling. Ik ben die verliefd. Oh, zingen, heerlijk. Heeft slecht. Pas. Ja, we gaan nog één uh, plaatje draaien... en dan het uh, weerbericht voor de komende dagen. Het Sinterklaas weerbericht. Wat, wat hoor ik nou?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 Sint is weer in het land Het is weer Sint Sint, Sinterklaas Mark staat uw wild geraas De zorgen aan de kant Want de Sint is weer in het land Zo is het net en hij is weer in Zandvoort ook Daar zijn we heel erg blij mee Dus we gaan weer naar de radiopiet schakelen Naar Thomas voor het laatste nieuws Hier live vanuit Zandvoort Vier de dag maar eerst het Sinterklaasweerbericht met Albert Jan. Ja, en dat is natuurlijk wel belangrijk om even te weten. Want uh, ja, ze moeten weer de daken op en de schoenen weer vullen. En afgelopen nacht is het dan ook allemaal wel goed gegaan. Maar toen was het toch uh, rond het vriespunt. Dus de pieten mm. hadden zich goed moeten aankleden afgelopen nacht. Even terug naar het Sinterklaasweer van vandaag. Vandaag zal de zon volop schijnen. Nou, kijk maar naar buiten. Het zonnetje schijnt volop. Het blijft wederom droog en er waait een matige noordoostenwind... en de temperatuur Sint, die stijgt naar maximaal een graad of 7. Na het weekend blijft het koud... met temperaturen rond en onder de norm voor de tijd van het jaar. Normaal is het nog een graad of 8 à 9... maar komende week blijft het kwikstekend bij een graad 3 à 4. Alleen maandag wordt het nog een graad of 6 à 7. En bovendien gaat het in de nacht in de ochtend ligt vriezen. Hoor je dat, Pieter? Het gaat vriezen. Mm. Het weerbeeld kenmerkt zich door wolkenvelden, maar ook door zonneschijn. En vanaf woensdag neemt bovendien de kans op winterse neerslag toe. En dus kan het zomaar smeltende sneeuw zijn. Al dus de weerpiet. Nee, hey, dat klinkt helemaal niet goed voor de komende dagen. Nee, dat wordt... Veldig koud ook. Oh, Thermo-ondergoed aanzien. Thermo-ondergoed, we thermo zeker weten. Janssen Na... en Tilanus noemden wij dat vroeger. Hm, mm, oké. Okay. <laughs> we gaan zo dadelijk weer schakelen met onze Radio Piet Thomas. Ik hoop dat hij nog niet bevroren is trouwens, uh, Albert -Jan. Nee, maar we hadden hem gewaarschuwd, maar we, we kwamen vanmorgen tegen en hij had ze goed aangekleed. Ja, inderdaad. Zelfs had hij had een hele grote helm op zijn hoofd. Geen uh, zet jasje aan, want die is natuurlijk veel te koud. Ja, die is veel te koud. Dat veel kan ook te ook. koud. Dat kan ook niet. Dus gaan we proberen om met Thomas contact te krijgen. Dat was het weer? Zie het dan? Maar eerst gaan we weer even naar die zak toe. Als je naar nou mee kon kijken in de studio van ZFM aan de Torweg Tina, zie je ons allebei dood op deze plaats. De zak van Sinterklaas. Jawel, het is weer tijd voor de schakeling naar het dorp, naar het centrum. Naar onze radio Piet Thomas. Hoe is het radio Piet? Nou ja, ondanks dat ik het ijskoud heb, gaat het goed. Ik, sta nu, ik heb nu een mooi overzicht. Al een paar mensen die gaan nu richting Kerkstraat, Kerkplein, die kant op. Maar een groot aantal mensen blijft ook nog op het uh, Bad staan. staan. Uh, Sinterklaas is er nog steeds niet. Hé, hey, uh, zei op... ik je toch? Zei ik je toch? Hij is er nog steeds niet. Wat is er aan de hand? Ja, dat vraag ik me ook af, maar... Uh... Oh, ja, ik zie wat. Ik zie wat. Hij komt nu echt pre precies nu bovenaan het trap. Hé, hey. Precies komt hij nu tevoorschijn. Wat een spanning. Nou, nou. Maar nou, uh, vraag me alleen af. Het paard is verdwenen. <hijen> Ook dat nog. Je eentje. Maar het paard gebleven. Normaal staat het paard er klaar. Ja. <lacht> oh oh Uh-oh. Oh. Ik zie nu, uh, normaal staat het paard uh, ja. recht voor mij. Daar zou hij moeten komen te staan. Maar uh, daar staat nu een hele grote vrachtwagen. Met allemaal pieter erop. Nee, Albert-Jan, er. Albert je was er al bang voor hè, dat er wat fout vu zou gaan. Ja, ja. Ik bedoel, we hebben het niet voor niets dier van de week genoemd. Americo. Maar ik zag hem vanmorgen nog door de Van Spijkstraat lopen. Maar zou hij dan echt zoek zijn... Nou, dat lijkt me niet, denk ik. Hoop ik. Nou ja, dan gaat er toch iets mis, want elk jaar gaat er wel wat mis hier in Zandvoort. Ja. Nog geen, nog geen paard gezien? Nee, nog steeds niet. Oeps. Breaking news. Paard in zoek. Ja. <laughs> Thomas, waar sta je nu trouwens? Ik sta op het Badhuisplein. En dan sta ik zeg maar op het groen. Dus midden, links, bovenaan op het groen. Oké, okay, goede plek kan je alles in de gaten houden, maar nog steeds geen paard voor Sinterklaas. Eh. Uh, mm, nee. Er zijn andere paarden op het strand, maar dat zijn niet... Die zijn niet wit. is niet Amerika. Nee, die zijn niet wit, dus dat kan Amerika ook nooit zijn. Man. Goed, nou... Uh, oh, Wacht, ik zie wat aankomen. N ja? Ik zie wat aankomen. Ja? Ben je niet? Ja, ja, achter het casino vandaan. Oké. Okay. Komt de paard aan. Hey. Dus oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Dus dat was toch niet zoek, denk uh, ik? Wat een wof. beetje vertraagd. Potverdikkie zeg. Amerika zou maar zoek zijn. Nou, dan ja. ben je een aap gelogeerd, een paard gelogeerd. <lacht> nou, gelukkig is dat weer goed gekomen. Radio Piet, we komen zo meteen uh, weer bij je terug. En we horen de paardenvoetjes. VOF de kunst. Voor het paard van Sinterklaas uit Spa. Stop ik een wortel in mijn schoen, een winterpijn dik en oranje. Wat zal de Sint er voor mij in doen? Vandaag kan ik vast weer niet slapen. Zint weet precies waarop ik hou. Hoor ik op het dak soms? Engel naar luister of zou het toch een pony zijn? Pas of val niet daarin. Een duister. Doe alsjeblieft jezelf. Is het goed gekomen? Het paard is terecht. Oh, oh, oh. Zou dat toch mis zijn gegaan, Jongen, hè? jongen, jongen. Het was even een heel boot. spannend. show. Ja, Sinterklaas, die heeft een hele mooie boot. Vol het cadeautjes, oh, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Deze speciale Sinterklaas-uitverzending hoorde hem. De Sinterklaasboot, ja. Over Sinterklaasboot gesproken. Wat is daar mis mee? Nou, nee, even terug naar gisteren. Naar die landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Ja? Op een gegeven moment ging de boot links varen. Weet jij nog waarom die links is gaan varen? Echt geen idee. Ja, want de hele vorige week al... en dan hebben we het over een ene Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan... die heeft elke dag water uit de Zaan gehaald. Met het gevolg dat het water in de Zaan te laag kwam te staan. En hij haalde het niet uit de kraan, maar gewoon uit de Zaan. Uit de Zaan en dan van één kant of zo? Ja, nee, zeg maar. nee, met, met, met een emmertje gewoon. Ja. Oh. En, maar daardoor is dat was dat waterpeil gezakt... en bestond dus de mogelijkheid dat Sinterklaas daar met de stoomboot niet kon aanleggen. Dus ze hebben heel Nederland afgebeld. Andere steden, kunnen we daar, kunnen we daar, kunnen we daar? Nou, dat kon allemaal niet, want die ene had geen haven en die andere had dit niet. Dus op een... Ten, ten einde raad heeft de hoofdpiet contact gezocht in Engeland. Engeland, moet je mij horen. En daarom ging die boot links varen. Aha. Maar goed, uiteindelijk is er Hendrik Haan uit Koga aan de Zaan... ter verantwoording geroepen. En waarom haalde hij dat dan niet gewoon uit de kraan? Nou, dat vond hij wat verspilling. Dus vandaar dat hij uit de Zaan heeft gehaald. Maar inmiddels was er natuurlijk weer water vanuit de kraan in de zaan terechtgekomen. Waardoor het waterpeil weer steeg. Dus dat mysterie is opgelost. En vandaar dat de stoomboot dus gewoon in Zaanstad kon aanleggen. Oh, gelukkig maar. Ja, ja. Jeetje, je jeetje, jeetje. Ja. Het zal je maar gebeuren. En, en de vraag uh, in Stalfoort: uh, kan er ook nog meer fout gaan? Nou, ik vind, je, je ik vind weet dit het al het genoeg. Amerika zoek. Je weet het maar nooit hoor. Dus uh, ik vind het nogal wat. Maar nou. goed, die, die is terecht. Dus in, uh, we gaan straks weer over een minuutje of vijf, geloof ik. Gaan we, gaan weer... we naar de radiopiets? Gaan we weer naar Thomas, want uh, er gebeurt van alles daar op het Badhuisplein. Zo is het. Zometeen weer naar Thomas. Open uh, Albert-Jan. <middels> ja, niet zo hard, echt niet zo hard. Nee, ja, je weet het nooit hè? Misschien krijgen we wel een paar uh, pepernoten om ons oren uh, hier in uh, in de studio. Huh? Ik weet niet of ze schoonmaakt. Ja, de <middels> In elke straat, op ieder plein, pensie. opgelet. Sint is cool en Piet is vet, vreugde neemt de overhand. Van Maastricht, tot Ameland. We tellen de dagen, de tijd tikt door. Maak het mee en ga ervoor. Sinds vele eeuwen, zet Sint de trend. Hij vult je schoenen. Het is vet, neemt de overhand van Maastricht oh. tot Ameland. Ze zijn heel gul en recht, door zee wordt ja, gezegd, ze zijn zwaar oké. Okay. De pleinadventie opgelegd, Sint is koel en Piet is vet Vreugde neemt de overhand van Maastricht Tot Ameland Ja, ze hebben zich wel bewezen Komen elke afspraak na Je kunt op ze bouwen, op ze rekenen Ja, je kunt van ze op aan ik kan met zekerheid vaststellen Sint is koel cool en Piet is vet Waarschijnlijk was je dat allang duidelijk als je goed hebt opgelet <tied> Adventie, opgelet Sint is koel, cool, Piet is vet Peperland en Marsapijn In elke straat op ieder plein Attentie Zie je dat Thomas? Hallo? Ja, Sint is cool en Piet is vet. Ja. Ja, ja. dat zie je zeker, hè? Ja, ja. Hé, hey, het is tien uh, minuten voor één uur alweer. En volgens mij zou rond kwart voor één... ...zou de Sint uh, ontvangen worden door de loco-burgemeester... ...Jouw Berense. Zijn ze al uh, aangekomen uh, daar op het Raadhuisplein? Nee, dat, dat nog niet. We lopen op dit moment naar beneden. De kerk staat naar beneden. We lopen nu het uh, kerkplein op. We zijn nu al helemaal beneden. Dus uh, ja, het schiet op. Hoe gaat het met de publiek? Nou, Hoe is met de publieke belangstelling op het Raadhuisplein? Uh, ja, druk. <laughs> Volle bak. Volle bak, zeker. Oké, okay, dus de auto's helemaal afgezet, zeker? Ja, ook. De, de, dus iedereen kan veilig uh, heen en weer lopen. Ja, het hele plein uh, is afgezet. Dus maar, uh, staat die, oh, die oliebollenbakker er ook alweer? Ja, tegenover de Albert Heijn. Oké, okay, dus die is er ook alweer. God, gaat die het toch allemaal. Loco. En Americo is weer boven water. Ja, die loopt er ook weer. Daar zit Sinterklaas op. Oké. Okay. Dus uh, alles gaat goed. Maar de burgemeester die is er niet, maar de loco-burgemeester is er wel. Weet jij wat loco betekent? De opvolger of de vervanger, zeg maar. Ik zou het even wat, voor... uh... Ik zou het voorstellen. Loco betekent in het Spaans gek. Okay. Dus dat we een gekke, gekke, gekke burgemeester krijgen. <laughs> <laughs> ik hoop niet voor je dat hij luistert. Uh, <laughs> maar voor, de, voor de kindertjes natuurlijk wel. Je hebt een burgemeester, loco-burgemeester. Nou, in Spanje, waar Sinterklaas dan vandaan komt... dan is het Spaans en dan ben je gek. gek. Nou goed, goed uh, volgende. Uh, staat er, zijn de deuren van het gemeentehuis al open? Uh, Zover ben ik nog niet. Oké, okay. okay. heel ik, goed. Uh, ik loop nu uh, precies op het plein tussen Rabbel en, uh, oh. loop, je en nou loop je nou een beetje uit de wind? Ja, het is hier wel wat uh, minder koud, om zo maar te zeggen. Oh, gelukkig maar. Gelukkig voor je. Want we leven dus wel een beetje uh, mee, hoor. Ja, ja binnen. Ja. Gaan er nog veel, uh, veel, veel mensen van het Badhuisplein mee naar het uh, Raadhuisplein? Uh, ja, zo'n beetje iedereen. Uh. Oké. Okay. En hoe dus, is het met nu... Uh, het staat helemaal uh, breed, dik. Ik loop met uh, één kilometer per uur, denk ik. Jeetje, echt druk dan dit jaar. Het is echt heel druk. Nou, leuk. Een mooi feest uh, wordt het zo dadelijk ook nog uh, op het uh, Raadhuisplein. En de kinderen die lekker allemaal mee kunnen gaan zingen... daar met uh, de bekende Sinterklaasliedjes. Ja, klopt. Nou, Thomas, we horen graag zo meteen van je... als ja, uh, Sinterklaas uh, bij de loco-burgemeester uh, aanwezig is... En misschien dat we daar ja. even een verslagje van kunnen doen. Dat jij met de microfoon erbij gaat staan. Zou het lukken, denk je? Wow, ik ga mijn best doen, maar ik kan niks beloven. Dat we hem ja. gewoon live in de uitzending hebben. Zou het wel leuk zijn? Dat uh, zou leuk zijn. Nou, doe je best als het niet lukt. Niet erg. Kijken of je nog wat papa's en mama's en wat kindertjes tegenkomt. Ah, oh, Sinterklaas is inmiddels afgestapt. Oké, okay, hij is afgestapt. Nou, dan. Uh, dus hij gaat nu te voet verder naar het uh, raadhuis. Oké, okay, ja, we okay. zitten zo meteen met het nieuws. Moet even denken hoe we dat gaan doen, uh, Albert-Jan. Nou, <coughs> nou, overleg maar even, maar direct na het nieuws komen we weer terug. Ja, laten we dat maar doen. Ja, is goed. Oké, okay, tot zo meteen, Thomas. Dezo. Dankjewel. En nou je taai, hè, daar. Tjoh, ja, dat is het kou van vandaag. Oeh.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 En het grote was staat er in het grote boek. Het boek van Sinterklaas sta ik her.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 Snachts met zijn knechten op stap en ik fikte het boek even mee. Gewoon vijf minuutjes alleen voor de grap. Wat is dat, een spade 3D? Ik strijd heel vlug aan mijn katten qua weg. En schrijf bij mijn naam wat een engeltje zegt. Dit kind verdient extra cadeautjes. en staan in het bad staat er in het grote boek, het boek van Sinterklaas, sta ik erin, aan het begin of sta Altijd weer spannend. Wat staat er in het grote boek? We zullen het uh, gauw weten. We gaan op net nieuws en uh, weer van 1 uur. En daarna zijn we weer uh, bij terug meteen naar het nieuws. Hè? En dan uh, horen we van uh, onze radio Piet Thomas. Of Sint uh, inmiddels dat de burgemeester is ontvangen.